Rock, rock, rock, we're gonna rock around the clock.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 Op zijn vlucht reed hij op de Spaarndammerdijk met volle vaart in op een politiewagen en even later gebeurde bij Buitenhuis hetzelfde. Ook reed hij even later een politiemotor omver. Daarna ging hij met hoge snelheid richting Haarlem, waarbij hij andere weggebruikers van de weg duwde. En de achtervolging eindigde in Haarlem, waar de man zich vastreed in het verkeer. De politie vuurde uiteindelijk enkele kogels af, waarna de man kon worden aangehouden.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 Love and journey through your soul. Judging people by their outsides, forgotten who we really are. In feelings and emotions, a bridge of love too far. Often and down and feeling helpless, unable to stop our feet. Ask your inner friend to help you, tease of mercy disappear. Look inside your soul, meet your friend with all her friendship.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 Hoe kom je in Gotham op het idee <laughs> om op 3000 kilometer uh, te gaan lopen en dan ook nog in je Waarom? eentje? Waarom? Waarom? Waarom?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 you can't replace when you love someone but it goes to waste could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 Gewoon met Google Maps op mijn telefoon. En, uh, en niks met pelgrimspad. Uh, pad. nee, je heb je hebt zelf gedaan. gelopen. Je hebt wat gemist hoor. Ja, hoorde ik. Dat wil ik ook zeker nog wel een keertje gaan doen. Echt mooi. Maar, maar is bij het, he, Precies, het bij het Santiago genootschap zeiden ze... Ja, als je daarmee begint, dan ben je inderdaad bijna 500 kilometer aan het lopen. En dan ben je nog niet eens in Maastricht. Dan ben je al bijna een maand onderweg voordat je überhaupt Nederland uit bent. Jezus. Nou ja, dat, dat frustreert dusdanig dat je misschien maar moet proberen... Eerst Nederland uit en dan gewoon het officiële pad. Dus ik ben bij Maastricht de Via Mozana opgegaan, zoals het heet...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 Ik heb het Amerikaans meisje heb ik, uh, een maand uh, door, door Spanje getrokken. Wauw. En echt. Uh, maar dat Amerikaanse meisje wil ik één ding even, even over zeggen. Zij, zij was een beetje. Zij is fotograaf, maar ze gaf ook lessen aan de universiteit. Uh, met art therapy. Ja, ik weet niet hoe ik dat in het Nederlands moet zeggen. Maar als zij dan in een mooi, uh, mooi beeld zag. dan kreeg ik echt een reactie achter me vaak. En ze liever vaak een beetje achter me. Ah!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 Daar ben je ook langs gelopen als het goed is. Dat is toch dat. Uh, die waar, enorme die, ruïne. Ja, precies. Met die boog waar die weg onder loopt. Ja, precies. Waar de weg onder loopt, ja, inderdaad. Tien, Ik ben daar ben blijven slapen. Tien jaar geleden, hoe kon je daar nog niet slapen? Echt waar? Ja. Oké, okay, nou ze hebben daar nu dus twaalf uh, bedden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 By I silently, all my destinations will accept the one that's me, so I can breathe. Circles that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 Dat, dat was ook het moment van de rats, wat je in de eerste instantie vertelde? Je zei van de, er is één moment dat ik in mijn rats zat. Nee, nee, nee, dat ik in de rats zat, was dat ik bij een dorpje aankwam met één hostel. En dat dat hostel compleet bezet bleek te zijn door een school.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 Ja. Hey, we moeten het alweer afronden, Jeetje, ja, het is, uh, het gaat, ja Het is snel gegaan. Dat zei ik van het ja, ja. Ja, ja. nou We gaan uh, waarschijnlijk binnenkort naar twee uur uh, Inspiratieradio. Oh, uh, we moeten het even nog, helaas, nu met één uur doen. Uh, Leuk. Ja, je hebt nog een uh, laatste nummer meegenomen. Ja. Kun je dat nog even aankondigen? Ja. Sorry. IOS, uh, de band uit Groningen heette vroeger, is ook schitterend.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 Haast nooit dat je weet hoe het gaat, lief. Ik ben steeds onderweg, ik kom altijd te laat. Nou, lieve mensen, het, is, uh, het zit er alweer op, helaas. Uh, Marlies, ik wil je ontzettend bedanken voor. Uh... Uh, je bent echt een hele leuke, spontane meid, hè, ik, Dat is, uh... Uh, ik, heb genoten van deze uitzending. <laughs> Dank jullie wel. Het is hier. Dan, uh, het is heerlijk, heerlijk zit hier. Erg op, leuk om hier te zijn. Ja, lekker op stoel, zit je stoel zitten te lachen en uh, helemaal je element. Uh, ja. Als de uitzending drie was geweest, dan had je nog uh, geen enkel een probleem. Zitten, uh, <laughs> ja, maar ik bedoel, als je helemaal naar de uh, komst gelopen bent, dan is van uitzending Dat natuurlijk. <laughs>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 Ga ik meteen lezen of ga ik nog even aankondigen. Ja, helemaal helemaal. Ja. Oké, okay, nou, ik heb het stukje gekozen omdat het uh, een prachtige verwoording is van wat missen is. En uh, ook de Tocht naar Santiago de Compostela komt natuurlijk wel een gedeelte missen bij kijken. Mensen thuis missen en bepaalde gewoontes missen en de televisie misschien wel missen. Uh, Toontelligen heeft daar een hele eigen draai aan gegeven die ik prachtig vind. Dus die wil ik graag voorlezen. De Eekhoorn en de Mier. Op een ochtend klopte de mier al vroeg aan op de deur van de eekhoorn. We moeten elkaar een tijdje niet zien, zei de mier. Waarom niet, vroeg de eekhoorn verbaasd. Hij vond het juist heel gezellig als de mier zomaar langskwam. Hij had zijn mond vol pap en keek de mier met grote ogen aan. Om erachter te komen of we elkaar zullen missen, zei de mier. Missen? Missen, je weet toch wel wat het is? Nee, zei de eekhoorn. Missen is iets wat je voelt als iets er niet is. Wat voel je dan? Ja, daar gaat het nou net om. Maar dan zullen we elkaar missen, zei de eekhoorn verdrietig. Nee, zei de mier, want we kunnen elkaar ook vergeten. Vergeten? Jou? riep de eekhoorn. Nou, zei de mier, schreeuw maar niet zo hard. De eekhoorn legde zijn hoofd in zijn handen. Ik zal jou nooit vergeten, zei hij zacht. Nou ja, zei de mier, dan moeten we nog maar afwachten. Doei!